Nou, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer, ondergetekende Fred. Hij hier bij CFM Zandvoort. En dat allemaal op die 100, 100 heleboel. 106,9, ja. Ik ben eventjes kwijt. 104,5 natuurlijk op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tv-tekst. En DAB Plus heb ik me laten vertellen. We gaan eventjes verder met Johnny Nash. En Tears on my pillow. Lekker de gouden oude uit destijds. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. I can't take it I'm so lonely Gee, I need you so I can't take it Oh, I wonder Johnny Ness uit de oude doos. Lang verloren tijden. En tears on my pillow hier in uh, CFM Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9. En dat allemaal op die 104.5. En dat ook nog eens op TV-tekst hier vanuit Zandvoort. En DAB. We gaan lekker verder met uh, Louis Fonsi. En uh, ja, Daddy Yankee. En Despacito.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 Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola escrita en Ay bendito, para que mi sellos se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. A mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Hasta Louis Fonsi was this and Daddy Yankee. This is Lexington. From Kroatië, eh? En ja, Luister maar. Lekker zomers nummertje. Dobro doslau mo i grad akosi. Koi onigdana jos. Wie pasi. Shta suave godin. Pesmene tito nieme. Život, ti je leven is best potaman, Je klince kola i en een a En te je dat je dat het niet mijn zwaar is en dat Da si dobro je, neka si dobro Da nije neko već je zlo Ovo je srce moje već preživjelo Dobro je, da si dobro biločija Da si dobro je, neka si, neka si, neka S'taf si, su owe Bez mene, ti donjene. kažeš mi nie, to serce moje stvar. I da sam tvoj najveći Dobro jest dat si dobro is, nekasi, nekasi, dobro Da nekasi, nekasi, nekasi, nekasi, nekasi, nekasi, je nekasi, nekasi, da nekasi, Dobro nekasi, nekasi, si dobro, si, dobro nekasi, nekasi, nekasi, nekasi, Zlo, ovo je Srce moje već preživjelo Dobro je Da si dobro bilo čija si dobro je Neka, neka, neka si Dobro da nije Neko već je zlo Ovo je Srce moje već Dobro je Da si dobro bilo čija si dobro je Neka si, ne si Lekker. Zo, dat waren ze dan. Een Een band uh, vanuit Kroatië. En ze hadden het over Dobro, Danije, Veges, En uh, ja, helemaal zo uit het, uh, uit het uh, vuistje geschud. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dan lekker een Nederlands plaat laten. Zo. We kunnen niet meer uitkomen. Ja, ja. De vakantie, ja. het heeft er even bij ingehaakt. We gaan Henk Damen draaien en ik laat je gaan. Nou, blijf lekker luisteren. 7 uur ben ik bij u. En als je nog een bezoekje hebt, dan kan dat.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 Ik laat je gaan. Ik laat je gaan. Ja, dat was hij dan. Henk, dame. En een heerlijk nummer. Ik laat je gaan. En uh, ja, we hebben ook uh, natuurlijk uh, iemand in de uitzending. En dat is. Uh, Jimmy Kuns. Jimmy, een hele goede middag. Hallo, Jimmy. Binnen? Ja, ik... ja, ja. ja. Hey, ja, ja. Ik, ik denk dat er iets niet goed ging. En nu hoor ik je. Oké, okay, kijk. Ja. Hey, ik zou zeggen, ja nogmaals een hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, je zou eigenlijk in de studio aanwezig zijn, maar dat ging niet lukken vandaag. Nee, nee, jammer genoeg niet. Hey, uh, maar goed, uh, we hebben altijd nog de telefoon. Dus uh, ja, gaan we het eventjes, uh, heel eventjes over jou, uh, jouw nieuwe single hebben en houden we nog even stevig vast. Ja, dat klopt. Ja. Is zijn uh, single is die eigenlijk uh, uh, uit? Hij is nu uh, pak een beetje ongeveer een week of twee uit. Oké, okay, dus dat is heel vers. Ja, hij is heel vers inderdaad. En uh, afgelopen, uh, moet ik het even goed zeggen, woensdag, is uh, ook even de clip is uitgekomen. Die staat op YouTube, hè? Die staat inmiddels ook op YouTube, ja. <coughs> dus uh, ja, en het is uh, ja, een hele leuke clip geworden. Ja, voor mij ook een uh, leuke single. Ja, want de, de, de hoeveelste single is dit? Dit is mijn allereerste. Ah, Oké, okay. je hebt nog uh, ja, je hebt wel wat, uh, wat ervoor gezongen natuurlijk, maar dat heb je niet opgenomen of, uh, of, of ga je dat nog in een nieuw jasje steken? Nou, wie weet, wie weet wat er nog in de, de komende tijd gaat gebeuren. Dat, uh, ja, dat kan ik ook nog niet zoveel over zeggen, eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn. Nee. Maar um, ja, dit is mijn eerste single, de uh, eerste videoclip. En uiteraard zing ik, nou, inmiddels vanaf mijn negende jaar ongeveer al. Ja. En ja, ik blijf gewoon lekker aan de weg timmeren daarmee. Maar, ja. Uh, ja, we proberen natuurlijk uh, ja gewoon lekker, uh, lekker uh, door te gaan met uh, eventueel nog een tweede singeltje. Deze single is, is die uh, geschreven door jou zelf? Of, uh? Nee, de tekst is geschreven door uh, een Utrechtse schrijver, ja. Harry Gerritsen. Ja. En uh, ja, hij schrijft uh, voor meerdere artiesten uiteraard. En uh, ja... ja ik vind het prachtige teksten wat hij kan schrijven. Ja, en uh, gecomponeerd door? Gecomponeerd door Mario Veldman. Ah, Oké. Okay. Dat, eh. Uh, ja, daar werk je mee samen, neem ik aan. Ja, ja, klopt. Oké. Okay. Ja, en uh, uiteraard in, uh, in samenwerking met Hard uh, met Music. Nou, Oké. Okay. En, eh, uh, dat, dat, ja, wat, wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen. Ja, gewoon kijken, als is kijken hoe het allemaal gaat lopen met, uh, met uh, deze single. Met allemaal nog ja. even stevig vast. Ja. Kijken hoe die aanslaat bij de mensen. Uh, ja, hoe, hoe vinden ze hem. Ja, en tevens wil ik uiteraard gaan kijken voor een, uh, ja, voor een vervolg. Hè. Gewoon uh, lekker een uh, tweede singeltje op mijn gemakkie. En uh, ja, kijken wat daar. Uh, ja, dus, in, uh, dus laten we zeggen dat, dat deze single, uh, ja. Of, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Hij staat jou wel aan. Laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, ja, ik ben er zeer tevreden mee. En, ja. Uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat de rest uh, van, de, van het publiek het ook uh, een leuk nummer gaat vinden. Nou, ja, vast wel, denk ik. ik bedoel, ja. Ja, het is altijd verschillend natuurlijk. Ja, en de een vindt mooi, de ander vindt het minder mooi. Maar ja, dat, uh, dat hebben ze ook met mij natuurlijk. Ik bedoel, ja. <laughs> hey, um, ja. Heb jij nog een, een, een, een Facebook, een site... Uh, ja, ik heb een, uh, een Facebook. Dat ja. is gewoon uh, eigenlijk uh, artiest Jimmy Koens. Ja, met een z, hè? Ja, K-U-N-Z. Uh, tevens heb ik ook een, uh, een website. Ja. Die is uh, deels nog wel in de maak. Die moet nog helemaal up to date gebracht worden. Ja, aan de construction. Ja, en dat is uh, www.jimmykoens.nl Maar daar kunnen ze wel alvast uh, een, een, een oogje op gooien, of? Ze kunnen er al wel een oogje op gooien. Er staat nog niet heel veel op, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik... Ik ben er mee bezig om hem zo snel mogelijk up-to-date te krijgen. Ja, want er, daar staat die uh, YouTube-clip op? Nog niet. Nog nee, niet, oké. Okay. gaat er allemaal nog op komen. Oh, dus uh, moeten ze nog eventjes via YouTube uh, eventjes uh, naar Jimmy kunnen zoeken. Ja, en uh, uiteraard ja, op Facebook uh, staat het allemaal uh, wel uh, goed aangegeven. Ja, Ja, want daar staat die clip ook op, neem ik aan dan, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey, Jimmy, ik, uh, ik denk dat ik hem ga draaien. Nou, helemaal geweldig. Ja, ik zou in ieder geval zeggen, ja, bedankt voor je tijd in ieder geval. En uh, dat we je toch nog eventjes uh, hebben kunnen bereiken telefonisch. Ja, uiteraard, ja, jullie ook bedankt. Ja, en uh, nou ja, graag uh, de volgende keer beter, toch? Ja, uiteraard. Oké, okay, Timmy. De volgende keer gaan we hem, uh, dan uh, zien we elkaar gewoon lekker in de studio. Nou, dat is prima, joh. Is goed. Oké, okay, hey, bedankt. Bedankt. Hey, groetjes en fijn weekend. Oh. Hoi, hey. Zelfde, hoi, hey. Ik ben hier nu bij je, misschien voor de laatste keer. Wat wij ook proberen, het gaat tussen ons niet meer. Stoppen lijkt zo simpel. Maar je voelt allebei de pijn, als het toch steeds fout gaat, laat het dan maar over zijn. Hou me nog even stevig vast, voordat je mij... Snel voorbij. Ze zeggen: tijd heelt alle wonden, maar dat geldt niet meer voor mij. Jij raakt mij van binnen, dat was al snel in het begin. Jij kreeg een kijkje in mijn ziel, jij kwam tot binnenin. Hou me nog even stevig vast, voordat je mij. Het lukt ons niet Echt met gevoelens En elkaar niet meer verstaan. Oh, maar het is niet anders Dus ik moet je laten niet. Dat was hij dan, Jimmy Koens. En uh, ja, even kijken, eventjes kijken, ja. hou me nog even stevig vast. Ja, Jimmy Koens dus. En uh, ik zou eventjes uh, lekker, uh, ja, toch op de clip kijken op, uh, op YouTube. Ja, daar kunt u dus een clip zien. En uh, eventjes uh, naar, de, naar, naar de site van, uh, van hem. Daar staat de clip namelijk nog niet op. Maar goed, uh, het zal er niet minder om zijn. Je kunt in ieder geval daar alles bij houden. En Facebook... Ja, dan kunt u ook terecht. We gaan verder met Bob Marley in The Wailers and One Love. Speciale uitvoering. Dat hier bij CFM Entertainer voor YouTube, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, wil je een plaatje aanvragen via Facebook, dan uh, is dat allemaal mogelijk. We gaan lekker een plaatje draaien van Chino en Nacho. En, en Nina Bonita. Mi amor. Oye, en ik weet niet of het kan doen. y het Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. ik het kan doen. Ik weet Por eso mis labios stad, dicen te amo Cuando de juntos más nos enamoramos En alegría, oh. de bello detalle. Cada día, nena, quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría. Y que si tomo no viviría. Como sabría que tú pasaría, que ibas a ser mía. Y que yo querría amarte siempre. Amarte por siempre. Oh. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi, niña bonita mi, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor. te por eso mis Richie Peña Tu unicamente ton Niña Bonita Manna Het is een hit mondial Chino en Nacho En Nina Bonita En uh, ja, zo dadelijk gaan we met, uh, Contact opnemen met Hollands welvaren En zij hebben het over ja, de, de, de, Over een laatste Nee, niet laatste single moet ik zeggen Over een nieuwe single Ja, Kleine Vogel we gaan eerst nog een plaatje draaien. En dat is van Kees Versluis. Entertainment for you. Meer dan radio. Je was altijd onzichtbaar. Een bloem gehuld in duisternis. Altijd mis, maar vandaag.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 Kineer was dit. En, uh, ja, dit is het moment, heette, heette dat nummer. En we gaan een volgende plaatje draaien. Dat is van René Oerig. en hallo. I'm So Ja. Hallo, René Ulrich, en dat allemaal hier bij CFM, entertainment for you. En uh, ja, we gaan het hebben over uh, Hollands, uh, Hollands welvaren. Ik zou zeggen, Raymond, een hele goede middag nog. Goedemiddag is het nog, ja. Oh. Ja, ja, nog, nog eventjes. Ja. Hé, hey, we gaan het eventjes heel snel over je, over je, ja, tenminste over jullie nieuwe single hebben. Het kleine vogel. Nou, dat hebben we uh, eigenlijk, uh, de Duitse Pino heb ik op de achtergrond gezien, maar... Ja, Duitse, Amerikaanse, het is van alles een beetje. Oké, okay. ja, het is in ieder geval de gele Pino, niet de blauwe die wij in Nederland kennen in ieder geval. Nee, nee, nee, nee. Hé, hey, vertel eens eventjes, ja, waar, waar komen jullie vandaan en ja, hoe is het ontstaan? Wij komen uit Dordrecht en wij zijn eigenlijk, ja, samen zijn wij bij een boerenkapel met de carnaval zijn wij begonnen. Ja. En toen hebben wij negen jaar geleden ja. hebben wij op een feestje gezongen. En dat vonden de mensen die waren daar heel enthousiast over. En wij zelf ook. En toen zijn we een, uh, ja, een klein repertoire, een klein setje begonnen. Nou. En ja, toen is dat gegroeid tot, uh, tot ieder weekend bruiloft, uh, feesten, partijen. Oké. Okay. En uh, ja, uh, zijn jullie daar allebei tevreden over? of uh, wat, wat zijn jullie toekomstplannen? Nou, we zijn op zich wel heel tevreden. Maar er waren uh, mensen die zeiden van, uh, breng eens wat voor jezelf. Ja. En toen, uh, kom eens met, met iets leuks, iets leuks. Nou, toen kwamen wij Manfrachtjongenheelers, de producer, kwamen wij tegen. Ja. Nou, toen zijn we rond de tafel gegaan en toen is uh, Kleine Vogel is naar uh, voren gekomen om die een uh, opfrisbeurtje te geven. Ja, dat is in ieder geval een leuk nummer geworden, toch? Misschien... Ja, vrolijk gezellig ja, toch? Ja. Dus dat, uh, dat is die eigenlijk. Ja, en uh, ja, zit, er nog, uh, zit er nog wat leuks in het verschiet, of? Ja, zeker. Wij zijn uh, van de week samen we bij... Uh, Manfred nog geweest. Ja. En daar hebben we gesproken van uh, ja hoe nu verder. En toen zei hij van ja, er moet gewoon iets uh, van jullie zelf nu komen, geen cover. En ja, zijn ouders die, uh, een nummer voor ons ontschrijven En die zou eind november zou die, uh, ja, zou die klaar zijn. Ja, en uh, uh, ja, hoe moet ik jullie vergelijken? Een beetje, uh, uh, ja, helemaal Hollands of? Uh... Ja, feestmuziek. Ja, een beetje, uh... en... Ja, inderdaad. het Helemaal Hollands, dat is wel een, uh, ja, een, een mooi voorbeeld om te noemen. Ja, dus uh, even, ja, even, even ik lekker feestemziek inderdaad. Dat willen we zeer zeker niet. Maar ja. het is wel gewoon feesten en ja, een, een tweestemmige een tweeklank. Dat ja, oké. Okay. Dus, uh, dat, en dat blijven jullie doen. Ja, is een havenzangersachtig. Uh, ja, ja, dat kan uh, ook nog ja inderdaad. Ja. Ja, uit de oude, uit de oude doosie. Ja, ja. Ja, ja ik, ik ken ze nog van Oomona. Dus uh, Ja. ja. ja <laughs> er, er, is nog naar na twee, op. hè? <laughs> hey, uh, hebben jullie nog een, een site? Uh, we hebben een Facebook. Alleen Facebook? Of, ja, alleen uh... een Facebook. Oké. Okay. Dat uh, is uh, onder de naam Hollands Welvaarder. Hollands Welvaren. Hollands Welvaren. En uh, ja, um, YouTube. Staan jullie daar nog op met een clip? Of uh, ja, ja, ergens hebben ze wat uh, wat gefilmd? Uh, ja. De videoclip is dus namelijk op YouTube, we zijn zelf ook te vinden op Spotify, op deze allemaal zulke soort uh, programma's. Ja. Dus het is wel serieus allemaal aangepakt en uh, ja, de hilarische clip van De Kleine Vogel die staat op, uh, op YouTube. Oké, okay. nou ik zou zeggen ja, allemaal naar YouTube als je, als je ja, eigenlijk de clip wil bekijken. Want ik neem aan dat uh, ja, een eigen pagina is, dat, uh, dat zit er nog niet in? Nee, ja, dat wordt wel uh, tegenwoordig is dat uh, punt, uh, .blog. En is mijn, uh, mijn maat is daar wel mee bezig. Ja, zo'n blok ja. Uh, inderdaad. Ja. Ja. ja, wegens drukte is dat gewoon allemaal een beetje... Uh, ja, laten we zeggen dat, dat loopt een beetje achter. Maar ja. Ja, het, het moet wel gaan komen. Ja, want uh, naast, het, uh, naast het zingen dan... Uh, ja, jullie kunnen daar dan hier niet van rondkomen, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. Dus, dus dat... Zijn allebei een uh, zelfstandige. De een in de reclame, de ander in de dakbedekking. Ja. En uh, ja, de weekend, dat, uh, dat is voor het zingen. De leuke de leukheid. Ja. Nee? ja, inderdaad. Oké. Okay. Hey Raymond, ik, ik denk dat ik hem even ga draaien nog. Helemaal leuk. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. En uh, jullie ook bedankt. En de groetjes aan, uh, aan jouw maat natuurlijk. Uh, heel fijn weekend. Ja, en uh, jullie ook natuurlijk. Oh ja. We gaan hem draaien. Kleine vogel. Okay, dankjewel. Hollands welvaren. Hoi hoi. Dankjewel. Winter en de kou, die ging je echt door berg been. De bomen kaal en koude stille straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het kon naast niet meer vliegen, dus ik nam het beestje mee. En binnen is het toch weer bijgekomen. Na maandenlang verzorgen, vloog het vogeltje in het rond. De lengte kwam met blaadjes aan de bomen. Kleine vogel, ga maar zweven. Vlies zo ver als je maar kan. Voor hem. Hij vloog vlot af en aan. Hij was van mij en ik van hem gaan houden. Maar op een dag in de zomer was al haast voorbij gegaan. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You. Ik wist dat dit zou komen, maar toch doet het mij wat bij. Ze stonden met z'n tweeën voor de ruiten.